Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Na de aanslag in Londen heeft de politie invallen gedaan op zes adressen. Onder meer in Londen en in Birmingham. Daarbij zijn zeven mensen opgepakt, is net op een persconferentie bekendgemaakt. Het dodental is bijgesteld van vijf naar vier. De aanslagpleger heeft drie mensen gedood en is daarna zelf door de politie doodgeschoten. Van de veertig gewonden liggen er nog zeven in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie herhaalde dat er wordt uitgegaan van één dader die geïnspireerd was door islamitische terreurorganisaties. Duizenden mensen in Noordoost-Oekraïne zijn geëvacueerd... vanwege zware explosies en brand in een munitiedepot. Ramen in de wijde omgeving zouden zijn gesneuveld... en ook zou het mobiele netwerk uit de lucht zijn. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Een openbaar aanklager zegt op sociale media... dat er sprake is van sabotage... en dat Oekraïne de grenscontroles heeft verscherpt. De Nederlandse bagagebandfabrikant Van der Landen... wordt voor 1,2 miljard euro overgenomen door Toyota Industries uit Japan. Van der Landen is een van de wereldmarktleiders... in bagagebanden op luchthavens... maar bouwt ook transportsystemen voor magazijnen en distributiecentra. Dankzij de groeiende internetverkoop... is er ook een groeiende vraag naar systemen om pakketjes af te handelen. De Japanse premier Abe ligt onder vuur... omdat hij geld zou hebben gedoneerd aan een nationalistische school... De schooldirecteur heeft verklaard dat Abe via zijn vrouw een envelop met geld op de school heeft laten bezorgen. Abes vrouw zou eredirecteur van de school worden, maar zij heeft zich inmiddels teruggetrokken. De verklaring van de schooldirecteur maakt deel uit van een onderzoek naar de aankoop voor een opvallend laag bedrag van een stuk staatsgrond. Abe heeft gezegd dat zowel hij zelf als zijn vrouw daar op geen enkele manier bij betrokken zijn. Mocht er bewijs voor het tegendeel worden aangedragen, dan is hij bereid af te treden. Het weer nog een zonnige lentedag vandaag bij 11 graden in het noorden... tot 15 in het zuidoosten. Morgen en zaterdag verandert er weinig. Dit was het NOV. Verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWW. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam voor knopend 3 kilometer. Op de A4 richting Amsterdam 3 kilometer tussen Schiphol en knopend de Nieuwe Meer. Op de A27 van Breda in de richting Utrecht tussen Gorkum en Noorderloos 6. En op de A28 richting Utrecht staat 5 kilometer file tussen Afrit Maarn en de Uithof. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 I'm um, scared um, of love um.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 Darling, I will be loving you till we're 70 Baby So, honey, I just wanna dance all night And I'm all messed up and so out still Stilettos and